Uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. PVDA-voorzitter Hans Spekman stapt in het najaar op. Hij vindt dat hij niet kan aanblijven na de historische verlies bij de Kamerverkiezingen. Spekman leidde de campagne. Hij vergaderde vanavond met het bestuur van de PVDA en fractieleider Ascher. Morgen komt de ledenraad bijeen. Spekman vertrekt in oktober omdat hij eerst de verkiezing van een opvolger wil voorbereiden. Dankzij de voorkeurstemmen zijn drie linkse vrouwen en een CDA-boer in de Tweede Kamer gekomen. Om op eigen kracht een zetel te bemachtigen, zijn ruim 17,500 stemmen nodig. Het lukte demissionair PVDA-minister Ploemen, twee vrouwen van GroenLinks, Isabella Dix en Lisa Westerveld, en de Overijsselse melkveehouder Maurits van Martels. De verdeling van vluchtelingen vanuit Griekenland en Italië over de lidstaten van de Europese Unie verloopt traag, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie. Vanuit Griekenland en Italië zijn nog geen 15.000 vluchtelingen herverdeeld. De bedoeling is dat EU-landen er dit jaar in totaal meer dan 100.000 opnemen. De Turkse president Erdogan roept Turken in Europa op zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Volgens hem krijgen ze zo meer invloed. Meer nakomelingen zijn het antwoord op het onrecht dat Turk in Europa wordt aangedaan, zei Erdogan. Hij verwees naar de Turkse ministers die in Nederland en Duitsland geen campagne mochten voeren. Erdogan zei dat Turken in Europa niet drie, maar vijf kinderen moeten nemen. Een Nederlandse snowboarder van 35 die maandag in Oostenrijk onder een lawine vandaan werd gehaald, is overleden. De man lag zwaar gewond in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in Sulden in Tirol. Daar werden ook vier andere snowboarders bedolven onder een sneeuwlaag van wel 2 meter. Zij overleefden het. Het weer een regengebied trekt over het land. Ook morgenochtend blijft het druilerig bij maxima tussen 8 en 13 graden. En dit was het nw Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, en het wachten is op wat er zich in het patronaat gaat afspelen. Want daar uh, draait de DJ van dienst uh, nu uh, de nodige dingetjes om het publiek uh, te vermaken. Uh, we hebben inmiddels vijf bands uh, achter de kiezen. Dat, uh, dat, dat waren in ieder geval sowieso drie die door de jury zijn aangewezen... En twee die door, via een andere weg zijn gekomen. Eigenlijk is er ook nog eentje via de jury gekomen. Dat is de uh, beste runner-up. Dat was Precursor. En Pastinaak en de Vergeten Groente... dat uh, is het publiek geweest die de groep heeft aangewezen... om in de finale te, te komen. Want ja, uh, er worden altijd stembriefjes uitgereikt... Uh, bij uh, de voorrondes. En dan kan je erop stemmen. Zowel met een uh, stembriefje als gewoon op het internet... En dat uh, levert uh, best nog wel uh, het nodige werk op uh, voor de mensen die daar uh, zich uh, mee bezighouden. Omdat je in een korte tijd toch ook even de boel bij elkaar op moet tellen. Dus dat uh, was een beetje ook uh, waarom uh, in uh, de vierde voorronde, toen al die finalisten bekend moesten worden gemaakt... dat het uh, nog wel een uh, tijdvretend klusje voor uh, de jury moest uh, zijn. Nou... Uh, dan uh, zijn er dus al wat uh, bands uh, het afgelopen uur geweest. Total Seclusion hebben we gehoord. Een band die uh, ja, min of meer is ingestroomd uh, via de Flinties. Uh, dat is, een, uh, ja, is een, ja, min of meer een jongerencentrum in, in Haarlem. Waar uh, ook bandjes uh, spelen. En uh, nou, je hebt het P.P. Uh, Fischer al zeggen. Daarin... Uh, ...was het uh, eerst zo dat Total Seclusion. via... Uh, ...ja, toch niet uh, goed genoeg werd bevonden om toegelaten te worden door... Uh, ...voor de Rob daar wordt. En uiteindelijk hebben ze dat via een omweg dan wel weten te bereiken... ...doordat ze dus hebben meegedaan aan die uh, Flinties muziekwedstrijd. En zo zijn ze als ja, winnaar uit uh, die contest uh, naar voren gekomen... ...om in de vierde voorronde mee te doen. En die wonnen ze dan ook nog, uh, waarom ze, waardoor ze dus nu ook in de finale hebben gestaan... Uh, Tony Clifton is uh, gewoon een uh, reglementaire winnaar uit de, de tweede voorronde. En dan is er dus nog één die nog moet komen. Dat is Babushka. Uh, dat, is, uh, de, dat zijn de winnaars uit de eerste voorronde. En de aankondiging muziek die loopt alweer. Dus het woord is er weer aan Peper Fischer vanuit het patronaat in Halen. Juist, we maken ons op voor de zesde en laatste finalist van vanavond. En mijn verzoek is aan jullie allemaal: kom nog even naar voren, kom dichterbij, want deze band is ook als de rest zeer de moeite waard om te bewonderen. Dus dat mag best wel wat dichtbij. Doe dan, doe dan. Zij deden mee aan de eerste voorronde en wonnen daar de juryprijs, waren dus winnaar om het zo te zeggen van de eerste voorronde. En de jury zei toen in het rapportje, onder andere, ze grijpen je bij de strot, maar laten net genoeg zuurstof om te kunnen ademen. En in hun biografie las ik, je kunt erop rekenen dat de muziek en zo nog lang na het optreden in je hoofd rond blijven spoken. Dus eerst zuurstofgebrek en dan uh, gaat het vanzelf van je hoofd wel een beetje gek doen. Maar ook genoeg gekheid op een stokkie, dames en heren, jongens en meisjes. Geef een enorme applaus voor de afsluitende band van vanavond. Hier is Babushka! Dames en heren, hallo, wij zijn Babushka. We um, willen jullie graag ook even interesseren uh, en introduceren aan het Babushka drinkspelletje. Elke keer als ik iets verdrietig zing, drinken jullie een heel biertje leeg. Degene die het overleeft, mag na de show naar me toe komen om een handdruk te krijgen. vorige nummer is onze single en die is per nu gereleased. Dus als jullie ons willen luisteren, staan we op Soundcloud, Spotify, Bandcamp, noem maar op. Hij heet Drifting. Could I forget the fear That's in my head But it is not here It only comes when I'm in my bed It only comes Opgenomen met de Ropak daar wordt. Kans om hem live te worden. I don't think I care. Om de avond dan een lichtelijk minder depressief randje te laten uiten. Is dit ons laatste liedje? Deze hebben we ook opgenomen is ook te vinden op de bekende kanalen via Babushka. En dat waren wij. Tot zover dus Babushka uit Alkmaar. Eens kijken wat uh, PPVC daar nog even over uh, te zeggen heeft. Want dat, daar ben ik ook oh, nieuwsgierig ja, naar. En dan zomaar zo'n waanzinnige mooie afsluiter... van een toch al hele interessante avond. Laat je even keihard horen voor Babushka! Zij namen het einde van deze fantastische avond helemaal voor zich... Uh, ja, het werd al gezegd, je kan via heel veel kanalen, bootcamp werd ook geroepen volgens mij, kan je heel veel dingen terug horen van deze prachtige band. Um, ja, en dan is dat zover, het is het einde, De alle bands hebben gespeeld en onze zeer vakkundige jury mag van al deze verschillende muziekstijlen, stromingen, uh, verschillende manieren, verschillende beleving van muziek maken... Mag de jury, met aller vakkundigheid gaan beslissen wie er uiteindelijk uh, de winnaar, winnaar wordt. Weet je, muziek is geen wedstrijd, dat weten we allemaal. Maar we hebben met z'n allen hier een fantastische avond met zes fantastische bands. En uiteindelijk zitten er gewoon wat prijzen aan vast, laten we het zomaar noemen. Ik ga even de jury uh, noemen, wie zijn zij dan? Dat zijn onder andere Maarten Klaus, uh, Kelsey Kuxen, Daniel Nagelkerken, Paul Heijenk en Zeus de Groot, u weet wel. Het zijn toch mensen die wel het een en ander hebben meegemaakt in de muziek. Uh, zij zitten volgens mij nu al te beraadslagen. En uh, ik hoop het mes op tafel. Ik hoop dat er een beetje pittige discussie wordt. Er werd hier immers ook behoorlijk pittig gespeeld op het podium uh, door de diverse muzikanten en zo. Um, u hebt nog heel even om uw uh, stembiljet voor de publieksprijs in te leveren. We gaan zo dadelijk ook de publieksprijzen uitreiken en u mag dat helemaal lekker bepalen. Doe wat je leuk vindt, doe wat je wijs vindt, whatever. Ik ga even een luistervinkje spelen bij het juryberaad tot we, nou we hopen hier rond 12 uur te zijn. We zijn tikkie uitgelopen, maar ik, ik, weet niet, ik weet niet hoe de jury ervoor staat, hoe de meningen zijn, of ze verdeeld zijn, of de neuzen één kant op staan, je weet dat niet. Tot die tijd in ieder geval, tot de jury eruit is. En voor, tot we hier komen met uh, de bekendmaking, uitreikingen. Kunt u genieten van uh, onze DJ van dienst? De man werd twee jaar geleden hier op dit podium bij de finale tweede. Hij gaat nu voornamelijk eigen werk draaien. Dat is te gek, jawel. Eén één nummer, één nummer. Oké, okay. en dan, dan gaat hij weer verder met andere dingen: leentjebuur van andere muzikanten. Geef hem even een applaus. Dit is uh, DJ Low Eric Sound System. Tot zo. Ja, en die zat toevallig ook uh, al eerder in uh, deze speciale uitzending al. Uh, Low Eric Sound System, daarover gesproken. Hij komt uh, samen met uh, het andere bandlid, Maike. Dus dan heb ik het over Dylan. Want die staat dus nu te draaien. Uh, uh, deze komende donderdag bij ons in uh, Alternative FM langs. Om daar uh, de EP die ze niet zo lang geleden hebben uh, uitgebracht. En dat, uh, dat, uh, dat ding, dat is heel leuk. Dat heet Transitions. En daar zal het nodige aandacht aan worden besteed de komende tijd. Nou, uh, in de jury zaten onder andere Maarten Klaus. Dat, uh, dat hadden we gehoord. En Maarten Klaus is eigenlijk min of meer een uh, vaste bespeler in de jury. Maar twee andere interessante namen waren bijvoorbeeld ook Paul Heijink. En hij is uh, degene die onder andere gaat over ja, min of meer de zakelijke kant... van een hele grote Nederlandse band die wij hier ook in de studio hebben gehad in 2009 maar liefst. Chef Special. Wie kent ze nog niet? Uh, Chef Special was een aantal jaren terug ook nog de huisband bij De Wereld Draait Door. En van dat uh, programma kunnen we het bruggetje slaan naar de huidige huisband. En dat is Soudanite. En wie zit er in de jury vanavond? Jawel, Sus de Groot. Zelf trouwens ook finaliste geweest uh, bij de Rob Akda Award in het jaar 2008, als ik het in, uh, wel heb. Uh, 2008 geloof ik, 2009 zelfs. Uh, met de band John Doe's Revenge. Dat is nog een aardige anekdote. Die wij daarover kunnen vertellen. Want uh, ja, het was wel zo. Dat uh, we er een, zelfs een deur voor moesten hebben slopen. In onze oude studio. Om de band uh, kwijt te kunnen. Maar goed. Het uh, was een leuk optreden destijds. Maar het was ook een band. Die niet echt toekomstbestendig leek te zijn. En Dat bleek ook wel. want Uiteindelijk kwam Suze Groot uh, met uh, eigen materiaal. Een paar maanden later. En uh, daar is ze dan uiteindelijk wat uh, verder mee aan de gang uh, gegaan. En op een gegeven moment kwamen daar bijvoorbeeld... Linda van Leeuwen, Martijn Barnhoorn of Matthijs Barnhoorn uh, bij... en uh, Tobias Ponsjoen. Ja, en toen ging het ineens heel hard... want uh, daardoor kwam Night in beeld... bij uh, de grote uh, bekende media... En dat was uh, aanleiding voor de redactie voor de Wereld Draait Door... om te besluiten om zij ja, hun huisband te maken voor dit komende seizoen. En ze zijn nog, uh, ik dacht het nog twee keer... dus volgende week zullen ze in de media-uitzending zijn... en ik denk ook nog in de maand april. Dat zal dan de laatste keer zijn dat ze dan uh, te zien uh, zijn... in dat programma van uh, Matthijs van Nieuwkerk en consorten. Um, natuurlijk kunnen we dan ook weer van Suus de Groot... een leuk bruggetje slaan naar iets wat bij ons nu klaarstaat. Want diezelfde Suus de Groot maakte onder andere deel uit... samen met Cato van Dijk. En dan kom ik al bij de inleiding van uh, waar ik naartoe wil. Uh, deel uit van Cirque Valentin. Dat is een beetje een, een band uh, geweest uh, waar de twee dames een niet onaanzienlijke belangrijke rol hadden. Of uh, ja, een ik ja, moet het goed zeggen. Een niet onaanzienlijke rol, een zeer belangrijke rol zelfs. Want uh, zij maakte eigenlijk een, uh, een deel van die band... om ja, meer of meer een show-elementje uh, er eigenlijk in toe te voegen. Maar dat deden ze dus danig subtiel... dat daar eigenlijk ook een beetje de muziek op gebaseerd was. Uh, en dat is Valentin Bagné, heet hij, uh, geloof ik. Dat is een van de mensen, de drijvende kracht achter Cirque Valentijn. Maar... Uh, zoals gezegd, Suus de grote begon een eigen weg, of ging een eigen weg met So The Night. En Kato van Dijk deed dat ook met My Baby. En juist dat, dat is nou juist de aanleiding. Want sinds een aantal uh, dagen, ik geloof zelfs de afgelopen 24 uur... is dan het uh, album Prehistoric Rhythm online gekomen. En eigenlijk ook te koop. Uh, ik heb hem vanmiddag even af zitten luisteren. Maar er staan weer waanzinnig goede nummers op. En dit is er één van. Het is niet echt een beetje Des My Baby. Maar je kan er toch ook wel duidelijk een, een stijl in terug horen. Uh, het is uh, de duidelijke uh, blues kant die uh, My Baby hierin uh, belicht. De Sunroof Diesel Blues. I'm yeah. Uh, dit komt dus van het laatste album Prehistoric Rhythm van uh, My Baby. De derde eigenlijk, dacht ik. Zo uit mijn hoofd uh, uh, bedacht. Sunroof Diesel Blues uh, heet het nummer. Het is de elfde track die je daarop uh, terug kan vinden. Ik heb nog iets uh, beloofd uh, wat ik zou draaien. Dat is Merlin Nash. En dat nummer dat heet Shadow. Hey, did you know? I'm still thinking about you. How you've been. If you're even there at all.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 and time En dan is ineens uh, zomaar het uh, nummer in één keer afgelopen. En dan moet je dus nog iets uh, gaan bedenken wat je op moet uh, zetten. Terwijl er iemand anders aan de andere kant van de telefoon zit te wachten van uh, ik moet nog iets uitleggen. Ja, dat krijg je als, je, als het muziek afloopt en uh, jij nog niet helemaal klaar bent. Goed, uh, ik heb nog wel wat klaarstaan. Jazeker, maar dan moet ik even zoeken waar ik dat heb uh, laten staan. Uh, want dat is een uh, Nederlands talig uh, verhaal. Van Sophie Platenkamp, die heeft een bandje. Is hier begonnen met Veline. En dat is dit nummer uiteindelijk geworden: staakt. Rode wangen, lippen, getuid rijden. We rijden, we rijden. We steeds maar rechtdoor. Steeds maar rechtdoor. Achter elkaar. Uh, Veline met staart. Dat is eigenlijk uh, Sophie Veline of Sophie Platenkamp. Ooit ten uitgemaakt van Capgras Dat vond ik al uh, vrij bijzonder. Wat ze daar toen al deed. Maar haar hart ligt toch heel duidelijk bij het Nederlandstalig. En dat heeft ze met de nieuwe band Veline. Uh, min of meer bereikt, bereikt door een apart uh, nummer daarvan uh, te maken. En Bloom Illusion hoorde je net. Met Chasing Butterflies. En dat is uh, toch wel hier heel duidelijk een trip hop invloed. Nou, het is nog rustig uit de, de, de zaal. De grote zaal van het patronaat. De jury uh, heeft nog steeds de koppen bij elkaar gestoken. Dus voorlopig uh, en Dylan, die draait gewoon nog steeds de, de nummers achter elkaar. Uh, Low Electric Sound System is uh, de DJ dus van dienst. En die is dus komende donderdag bij ons uh, te horen. Maar dit is dan niet het werk wat je, wat je nu hoort. Dat gaat hij dus niet uh, draaien. Uh, wat uh, ja, Samaat, die heeft uh, vandaag meegedaan. En Bovenal is het ook de verjaardag van Quirijn van We hebben hem dus al aan het begin van de avond gehoord. Het nummer wat hij niet gespeeld heeft... ja, daar hebben we dus nu wel een studioversie van. En dat is het nummer Desire, dat is Precursor. Een van de kandidaten om te winnen vanavond. Nou, dat was hem. Precursor dus met uh, dat nummer Desire wat we al een aantal malen hier uh, bij Alternative FM hebben gedraaid en dit is dan de avond van de Rob Akda, wordt de finale dan wel te verstaan uh, Een uh, heel erg uh, fijn is uh, dat je dan op een gegeven moment uh, van alles en nog wat uh, hoort vanuit het uh, patronaat uh, het geluid uh, wordt uh, zo dadelijk uh, gewoon ook uh, doorgegeven uh, dat, is, uh, dat, uh, wat, dat had ik wel weer uh, bereikt hebben want eh, als het goed is, zal zo dadelijk ook de jury eh, uit het hok gaan komen. Dat zit ergens achter in het patronaat verscholen. Dat kijkt ergens uit op een, op een straatje. Eh, zo, zo simpel is het. Ja, het is wat dat betreft eh, gewoon net een, een kantoorgebouw op dat, op dat punt. En eh, dan eh, zal er dus eh, een witte rook gaan, worden, eh, gaan komen. En wie gaat er dan? Met de prijs vandoor door op het hoofdpodium van bevrijdingspop te mogen staan. En ook bevrijdingspop op het hoofdpodium te mogen beginnen. Want dat is dan de inzet van het hele verhaal. En natuurlijk zijn er ook nog al tal van andere prijzen te winnen. Dat zullen we zo dadelijk allemaal gaan horen. Ik weet niet of het raadzaam is om het nieuws er maar in te gooien. Dat, dat, dat, dat weet ik niet. Dus doen we het vooralsnog even met het uh, geluid uh, uit de zaal. En uh, dat is uh, het uh, geluid wat uh, Dylan zonde uh, van uh, Low Edict Sound System tot ons laat komen. Dus laat ik dat maar voorstellen om dat dan maar te gaan doen. In afwachting van wat uh, Peper Fischer en uh, natuurlijk ja, leden van uh, de uh, bands uh, gaan doen. Dus ik zet even die schaar van, die, van, die, van het nieuws uh, maar uh, dicht. Want ja, want voordat je het weet uh, krijgen we getetterd. Coming home, baby.